Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Nederlandse wetenschapper Bart van den Hurk is benoemd tot medevoorzitter van het VN Klimaatpanel. Hij gaat een werkgroep van het IPCC aansturen die zich bezighoudt met de gevolgen van klimaatverandering. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Nederlander deze functie krijgt. De klimaatrapporten van de werkgroepen worden wereldwijd gebruikt door beleidsmakers. Bart van den Hurk is wetenschappelijk directeur bij kennisinstituut Deltaris. Burgemeester Van Gent van Schiermonnikoog is er niet blij mee dat het brandende vrachtschip Fremantle Highway haar kant opkomt. Rijkswaterstaat, de kustwacht en de bergers willen het verslepen naar een plek 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Dat zou vandaag moeten gebeuren. Op sociale media zegt Van Gent, we houden de vinger aan de pols en ons hart vast. Films die binnenkort in de bioscoop zouden komen... zijn uitgesteld vanwege de grote staking van schrijvers en acteurs in Hollywood. Producent Sony heeft de première van superheldenfilm Craven the Hunter... verplaatst van oktober naar augustus volgend jaar. En het vervolg op Ghostbusters verschijnt niet in december, maar in maart. Eerder stelde Disney al verschillende Marvel films uit. Door de staking zijn er geen acteurs om films in te spreken... en om reclame voor films te maken. De stakers eisen meer loon, betere arbeidsomstandigheden en duidelijkere afspraken over het gebruik van artificial intelligence. Op het WK voetbal heeft Frankrijk met 2-1 gewonnen van Brazilië. Het was Wendy Renard die in de slotfase de beslissende goal maakte. De centrale verdediger was eigenlijk niet van plan om deel te nemen aan het WK, maar bedacht zich in een laat stadium alsnog... Frankrijk had wat goed te maken in groep F. De titelfavoriet speelde eerder 0-0 gelijkspel tegen Jamaica. Het weer buien met vooral in het zuidoosten onweer. Vanuit het westen is het ongeveer 22 graden. Morgen een enkele bui en dan is het ook een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu. Zandvoort op zaterdag. En dat maakt het zo leuk, radio maken hier vanuit de studio, Benno. Want we hebben nog draaitafels staan hier en die kunnen we af en toe nog gebruiken om een plaatje te draaien. En deze ja. single die is echt uit 1977 op het Philips label uitgebracht. We hebben het over Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. Eerst plaatje naar het nieuws weer en dat ik hem scherp zet net voor het nieuws. Nou ja, één uh, dreun en jij wist al meteen welke plaat ik uh, ging ja, wel, opzetten. De, met ja. Het, ja, met het klappen. Met dat, de, uh, het klappen, dat uh, herken je meteen? Uh, gelijk, ja. ja kijk, ik heb gelijk een, een luikje in mijn hoofd open en uh, ik denk, die ken ik. Zeker weten. Nou, nou welkom terug, U 2 U twee, Utre, ja, U 2 die gaat. Uh, eigenlijk gaat dat over de scouting. En we hebben natuurlijk de scouting van het naaldenveld, wat uh, gewoon in de gemeente Zandvoort ligt. Want, uh, Bentveld? Toch? In Bentveld, ja, het ligt uh, in Bentveld. We gaan eindelijk eens met de radio naar Bentveld, want daar komen we nooit... En terwijl het wel allemaal gemeente Zandvoort is. En dat doen we eigenlijk het in het eerste uur. Trudy van Duin, al inmiddels gearriveerd in de studio te zien op camera. Um, die gaat ons vertellen over het naaldveld. Ja, zwaai maar even naar thuis. Trudy geeft helemaal niks. En <laughs> handtekeningen kunnen na afloop worden afgehaald. Um, en in het tweede half uur gaan we praten met haar zoon Okke. Want die gaat meedoen aan de Jamboree. In augustus, waar 3.500 scouts uit de hele wereld naartoe komen. De Haarlem Jam, Jamborette wordt het genoemd. Nou ja, goed. Vanaf hoe laat is hij in de uitzending dan? Uh, nou, Trudy zit er al, dus... Nee, uh, hij. Oh, hij. Hey. Uh, <laughs> na de evenementenagenda, ja, we gaan hem bellen. En uh, dat zal, uh, even kijken, rond kwart voor uh, vier zijn. Hoe laat al even nu? Drie uur? Ja, kwart voor vier. Of uh, na half vier in ieder geval. Uh, want we willen natuurlijk wel alles weten. Dat, dat snap je wel. Zeker weten. Ja, nou en uh, dus het is een uurtje scouting. Ik heb er heel veel zin in, want ik heb er natuurlijk een beetje voorbereid, foto's gekeken en wat word je daar vrolijk van. Zeg. Zeker, van dat gaan we nog op? een beetje vuurtjes stoken. Vuurtjes stoken? stoken en uh, even kijken, hangmatten zag ik en leuke uh, torens hebben ze daar gemaakt. Hutten bouwen. En gezellig natuurlijk met elkaar rond de tafel. En uh, nou, ik ben heel benieuwd wat Rudy er allemaal over gaat uh, vertellen, want uh, volgens mij en dan moet ik weer even goed in mijn geheugen graven, Trudy. Maar uh, ben jij er al jarenlang samen met je man Guus uh, lid van uh, de, de scouting daar. Uh, maar dat horen we straks. Uh. Zeker. Eerst gaan we nog even een plaat draaien. En dan uh, alles over de scouting uh, in uh, Bentveld, Gewoon lekker in Ook uh, Daar hebben we een scouting. Zeker weten. Dat hoor je straks van uh, Trudy. Eerst gaan we terug naar de jaren tachtig met deze van Scruti Palitti in de Word girl. er nog een uh, houtblok op, uh, Benno? Ik heb wel, heel Mooi, mooi, mooi, mooi. Gezellig Fietje hoor. Vier in de studio. Ik weet ja. niet of de, de technische dienst er blij mee <laughs> is. Maar goed, dat krijgen we achteraf uh, wel uh, te horen, want we gaan het hebben over de scouting. Daarom uh, hebben we het over puur. Ja, en um, daarvoor is uh, Trudy van Duin bij ons in de uitzending. Trudy, welkom. Uh, Dank je. Je mag even de microfoon goed recht voor je mond. Zo, ja. um, Trudy, hoe lang uh, zit jij al in de organisatie van, um, van Nadeveld? Noemen jullie het zeg maar, in de volksmond ook Nadeveld? Ja, het ja, heet ja. bij ons gewoon het Nadeveld. Het ja. Nadeveld is groter dan Scouting-Kampeerterrein het Naaldeveld. Ja, ja, want je hebt ook een uh, vrij toegankelijk stuk Naaldeveld. Ja. Maar het particulier waar... terrein is er nog, hè? Uh, een stuk. ja. ja. Uh, en het nadeveld waar wij het over hebben, dat is uh, Eigendom van Scouting Nederland. Okay. En um, ik ben ondertussen samen met Guust inderdaad uh, ruim 20 jaar daar actief als uh, vrijwilliger. Gelukkig niet alleen, want er is best veel te doen. Nou, uh, maar je wil ook zeggen, niet alleen. Ik zie daar als uh, foto's van, het, van de staf. En dat, dat zijn de enige tientallen. Zijn dat ook allemaal mensen uit de om omgeving? Dus medesantwoorders, uh, heemsteden naar, naar Halemers en zo? Grootste deel wel. Uh, we zijn met uh, ongeveer 30 man. Uh, uh, soms gezinnen, soms setjes, soms enkelingen. En uh, vanaf uh, maart tot uh, eind oktober, tot de herfstvakantie, zijn we geopend. In de eerste instantie het weekenden en in het hoogseizoen. En dat zijn voor ons natuurlijk de schoolweken. Want ja. we draaien op de jeugd. Zijn we uh, de hele week open. En dat uh, voor alle regio's. Dus dan draaien we acht, negen weken achter elkaar uh, met al die mensen. Zo. Dat is dus als je daar binnenkomt, dan... Uh, nou ja, het vrolijke gevoel wat je net noemde... dat heeft iedereen daar. Ja, ja. En als je dan uh, aanmeldt als uh, mogelijk staflid... dan uh, word je naar binnen gehaald. En dan ga je meemaken wat je allemaal moet doen. En dat is meer dan dat je ziet. Je ziet soms door de bomen het bos niet meer. Maar... <lacht> Maar, uh, er staan er gelukkig wel heel veel bomen daar. Er he? staan <laughs> enorm veel bomen, ja. En uh, de meeste mensen binnen de uh, vrijwilligers, binnen de stand-byers... Ja. noemen we onszelf, uh, komen uit de buurt. Maar niet alleen. We hebben ook een aantal mensen uit het midden van het land. We hebben een... Ja. Uh, uh, uh, stel uit Friesland. Uh, dus um, er zit geen verplichting op dat je uit de buurt komt. Maar het zijn juist de mensen uit de buurt die natuurlijk vaker in, aanmerking, in aanraking komen met het Nadeveld. Dus ja, zo, zo min mogelijke reistijd is altijd fijn uh, natuurlijk. Uh, en ja, thuis maar... slapen waarschijnlijk. Of moet je, ook, moet je daar ook slapen? Nee, nee, dat is juist het leukste om daar ook te slapen. Oh. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Wat dat betreft proberen we een gastvrije kamtrein te zijn... Uh, overdag uh, bereikbaar voor alle kampeerders. En uh, s'nachts alleen als er nood aan de man is. En dat is een enkele keer als iemand toch naar een huisarts of een ziekenhuis moet. Uh, we hebben voor het grootste deel uh, mensen uit de regio. scoutinggroep uit de regio. De regio Haarlem. Uh, maar ook uit Hollands Midden, ook uit Noord-Holland-Noord. Ook uh, uit uh, gooi en vechtstreek, bedenk het maar. Hmm. En die zijn dan uh, soms wel wat onthand als er iets moest gebeuren. Dus dan kunnen ze terugvallen op de kampstaf, ja, de logisch. kampwacht. Jullie noemen het, het, uh, het kampeerterrein uh, Naaldenveld, uh, scouting kampeerterrein. Dat betekent dus dat alleen, alleen maar scouts daar kunnen kamperen. Ja. En scouts uit heel Nederland. Scouts uit heel Nederland. Uh, scouting in Nederland is natuurlijk ook overal in Nederland te vinden. Hmm. Maar ook scouts uit uh, andere landen. Uh, zeker in de zomerperiode hebben we uh, wel Duitse groepen staan. Engelse groepen. Je hebt een enkele Deense of Spaanse groep. Zo. En dat is juist wel heel leuk. Want je hebt iets uh, gezamenlijks. En dat is het scouting beleven. En ja. uh, ook vandaag de dag is dat nog steeds heel leuk om te doen. Gaan we naar de muziek over hebben. Het scouting beleven is een... Uh... Goeie. Ja, ik ja. ben ook heel benieuwd wat het is. Dus, ja, uh, ja. Ben je ook pad verder geweest, Rob? Nee, helemaal niet. Oh, nee. Ik wel. Ja? Kela. Oh, echt waar? Ja. ja, oh. ja, ja, ja. Nou, dan gaan we, het ook, <laughs> gaan we het ook zo meteen even over hebben, Benno. Ja. Dus, oké, okay, okay, uh, je had zo'n rijmpje. Maar ja, ik ben het ook weer kwijt. Islands in de stream en dan uh. in een uh, nieuwe uitvoering. Uh, nee, ja, nee daar moet ik nee. wel een goede opzetten. Ja, ja, ja, ja, wacht ja, Wacht, wacht, wacht. wacht. Kom, komt-ie aan, komt-ie ja. aan, komt-ie aan. Deze moet ik hebben.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 Leuk om even een andere uitvoering van deze plaat te horen. Islands in the Streets, uiteraard uh, bekend door uh, Kenny Rogers en uh, Dolly Parton. En helemaal in een nieuw jasje gestoken, Benno. Nou, ik ja. vind het wel lekker klinken. Ja, toch? Ja. Zeker, voor een zaterdagmiddag. Ja. Zonnetje voorbij en we hebben het over de scouting. en uh, Trudy is daarvoor in de studio nogmaals. Nou, goedemiddag, Trudy. Ja. Je bent ja. ook op uh, camera trouwens, hè? Mm -hmm. Gewoon even kijken ja. op uh, zvzandsport.nl. Of zfm-live.nl. Ja. Kijk je live mee in de studio. Zo is dat. Nou, de scouting. Jij hebt er ook op gezeten, zei Benno? Nou ja, de padvinderij. Dat is, uh, is dat hetzelfde eigenlijk? scouting en padvinderij. Bestaat padvinderij eigenlijk dan nog? Nee, padvinderij is de oude benaming. En uh, sinds 1973 noemen we het al Scouting Nederland. Uh, oh. Er waren vroeger meerdere verenigingen. Die padvinderij deden. Uh, vaak gekoppeld aan uh, geloofsrichting. En sinds 1973 zijn we met elkaar scouting Nederland geworden. Dus dat gaat al heel lang heel goed samen. Kan je nou gewoon hoe oud ik ben? Ja, ja. je ziet er goed uit, Ben. Oh, dankjewel. Dat, daar zat ik even naar te vissen. Uh, de scoutingbeleving. Zo hebben we het vorige gesprek afgesloten. Uh, Wat is dat? Wat, hoe voelt dat? Um, voor uh, scouting is samen doen. En dat samen doen dat heeft een heel breed spectrum. Scouting is samen doen in de natuur. Samen doen met elkaar. Het mooie van scouting is dat je um, alles wat je op school en in uh, sportcompetities hebt om uh, te presteren. Valt voor een groot deel, niet helemaal, maar voor een groot deel weg binnen scouting. Bij scouting ga je samen op kamp. Want daar hebben we natuurlijk mee te maken bij het nadenveld. Ja. En je gaat gewoon een zo leuk mogelijke week beleven. Daar heb je uh, ook vrijwilligers. Daar heb je je eigen groepsleiding mee. En dat kan uh, de Akela bij de Welpen zijn. Uh, iedere speltak, dus iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen leiding mee op kamp. Mm. En die zorgen dan voor een goed kampthema, voor een programma. en uh, nou ja, dat, dat is samen met elkaar... Uh, ik zei net van je doet niet helemaal dat competitiegevoel weg. Want we hebben bijvoorbeeld ook jaarlijks de scoutingwedstrijden. En dan uh, strijden de verschillende groepen hier uit de regio Haarlem tegen elkaar. Maar dat doen ze in alle regio's in Nederland. Uh, van wie het. Best kan kamperen. En dus het, zit een, het best kan kamperen. Het best kan kamperen. Het oh. best kan organiseren. Het best een hike, een speurtocht kan lopen. Het best kompas kan lezen. Maar ook het best creatief kan zijn. Dus er zitten heel veel verschillende elementen in. En zijn dat in. Sorry dat ik je onderbreek. Maar zijn dat eigenlijk nog naar de, zeg maar de richtlijnen. Of misschien wel de protocollen, zoals we dat altijd noemen. Naar Baden-Powell, de, zeg maar de, de grote oprichter van de padvinders- of de scoutingswereld. Nou, Paul heeft wel uh, scouting wereldwijd uh, geïnitieerd. Uh, die is daarmee begonnen. Maar zoals we vandaag de dag draaien gaat het echt om uh, zoals we vandaag de dag ook naar scouting kijken. Wat we vinden dat hoort bij scouting vandaag. Ja. En dat is uh, samenwerking, dat is uh, creativiteit, dat is leren pionieren met touwen en houten palen. Uh, je ja. moet maar een keer komen kijken, ook. Ja, we gaan ook uh, kijken. Uh, maar je Rob, hebt het op... Rob helemaal. Je hebt het op de foto's gezien. Hè? Ja, ja. Ja, daar kun je hele mooie uh, bouwkunsten mee maken. Ja. En dat is leuk als dat kan. En daar kun je dus ook een soort competitie-element in doen. Nou, één keer per jaar heeft iedere regio zo een uh, scoutingwedstrijd. En dat is mooi. En die is... worden ook regelmatig die wedstrijden op uh, Nabelveld gehouden? Ja. Ja, okay. we hebben ze uh, op het naaldeveld altijd van Scouting Regio Haarlem. Maar uh, we hebben ook bijvoorbeeld uh, van Hollands Midden, dus Leiden en Omgeving. We hebben van Noorderkwartier, dat is Noord-Holland-Noord, helemaal het hoogste. Mm. Dus we hebben verschillende scoutingwedstrijden die bij ons uh, worden gedaan. En de winnaar daarvan die mag naar de landelijke scoutingwedstrijden. Wauw. En nou ja, dat is natuurlijk helemaal mooi. Ja. Zie je grote verschil eigenlijk tussen de, de regio's? Uh, en, en, als je het hebt over het... het de wedstrijden, binnen uh, de wedstrijden. Ze hebben een landelijk thema, dus iedereen bouwt rond hetzelfde thema ja. een programma. En uh, ja, ja, net als dat je iedere groep hebt, iedere scoutinggroep, die heeft ook gewoon zijn eigen sfeer, zijn eigen uh, organisatie. Dat zie je ook wel in, re in de regio's terug. Ja, ja. Oké, okay, leuk. Um, ik, ik zag ook een foto. Er werd van houten palen een uh, poort gemaakt. Jullie hebben een poort gebouwd als welkom voor de, voor de mensen die gaan komen, want het gaat beginnen in augustus. Nou, uh, we, die poort, poort, die heb je denk ik gezien op de website van, van uh, het Nadeveld. Ja. Die is tijdens een uh, trainingsweekend gebouwd. En dat was wel een hele stevige poort. Want dat uh, object is net gebouwd voordat we de storm Poly hadden. Ja. En hij is blijven staan. Wauw! Dus dat, dat, dat is toch wel een complimentje naar degene die hem uh, ja, zeker. hebben gebouwd. Ja, ja, ja. Er zijn wel de nodige bomen omgegaan. Dat wou ik zeggen. Uh, ja. Maar uh, de poort is blijven staan. Oké. Okay. Uh, ja. Hebben jullie het op tijd uh, schoongekregen eigenlijk? Het uh, we hadden toen al kampeerders, uh, maar dat is helemaal goed gegaan. Die hebben we tijdig uh, uit het bos gehaald. En, okay. uh, uh, bij uh, de entree van het bos daar zit het stafhuisje, het, het, huisje, het gemak. Mm. Dat? Daar zitten wij als uh, stand-byers in als we dienst doen. En daar hebben we ook een grote uh, schuur bij. Het gemak. Met de toiletten, de douches, maar ook voor onze tractor, uh, die staan daarin. En uh, nou, voor zo'n moment kunnen we daar echt uh, gebruik van maken. We hebben toen de uh, zijn naar voren gehaald. En die hebben in het gemak met elkaar uh, de stormen doorstaan. Die hebben zich geen moment verveeld. Want nou, je ja, zet scouts bij elkaar. En er wordt. Uh, gezongen, gespeeld, gesproken. Dat is ook het mooie. Je bent samen, er ontstaan heel veel vriendschappen. Ja, ja. En huwelijken. Huwelijken? Wauw. No, no. Laten we nog even naar muziek luisteren en dan komen we daarop terug natuurlijk. Zeker. Zometeen meer over de scouting. Maar eerst de Amsterdamse avond. Hè. Die gaat eraan komen vanavond. Ja, in het centrum van Zandvoort. En deze die hoort er natuurlijk helemaal bij. Hè. Kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt in Zandvoort. En we hebben André Haases nu voor je. Hier is zomer.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 zijn met mensen, maar ik word nog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 Nog de wensen voor mij begin nu echt de so Ja, vanavond het Amsterdam Festival en. André Haas, dat dus ga je zeker ook uh, horen. Zeker, zeker. Zeker weten. Nou, die wordt wel gedraaid, hoor. Uh, op een van de, de podia. Dat denk of uh, ik. nagezongen natuurlijk door een uh, andere artiest. Uh, ja, Zoals dat, dat gebeurt op de Amsterdamse avond. Precies. Nou, meer evenementen straks even voor vier uur. Maar we hebben het nu over de scouting. Want uh, ja? bij de scouting valt altijd wat uh, te beleven, Benno. Aan de Zuidland 47, de Benveld. Uh, daar is het uh, kampeerterrein van uh, scouting... Uh, Nederland, het Naaldeveld. Ja, ik heb nog een vraag. Hè? Je hebt twee scoutinggroepen in Zandvoort. Uh, Werken jullie daar ook mee uh, samen? Nou, werken doet daar niemand. We zijn wel altijd heel druk bezig, maar werken doe je voor een baas. En wij zijn daar gewoon allemaal uh, als vrijwilligers bij een scouting groep. Jawel, maar uh, activiteiten samen organiseren en dat soort uh, dingen, of niet? Ja, ik heb in het verleden ben ik uh, uh, wel actief geweest bij de Stella Maris groep. Uh, toen nog uh, Maris nu is het uh, Willy Brod Stellemaris. En je hebt de Buffalo's, de collega groep. Nou, er zijn nog heel veel mensen actief. Uh, waaronder ook uh, mijn zoon Okke die uh, vandaag thuisgekomen is. Want de hele groep is op Zomerkamp geweest. Kijk, okay. kijk, kijk. De zo meteen, uh, Benno. Ja, wat leuk. En waar zijn ze naartoe geweest? Okke is naar, uh, met een verkennis naar berg op Zom geweest. Oké. Okay. En uh, Hebben ze daar nog iets bijzonders gedaan? Of hebben alleen maar berg op Zom onveilig gemaakt? ik denk dat ze berg op zomer ook wel onveilig hebben gemaakt, maar ik denk dat ze ook gewoon scouting hebben gedaan. Ja, ja, ja. ja, ja. En scouting, wat, wat, wat moeten we de mensen daar thuis zich bij voorstellen? Dat is, uh, wat kan je erover vertellen? Ja, ik denk dat veel mensen in Zandvoort wel een uh, klein beeld van Zandvoort, uh, van scouting hebben. Omdat uh, veel van de scoutinggroep op Naalderveld ook naar Zandvoort gaan. Dat vinden ze leuk. Uh, maar dat vinden ze niet alleen leuk. We hebben ook verschillende tochten, speurtochten die door Zandvoort lopen. Okay. Dus vandaar dat ze wel eens uh, uh, midden in het centrum staan. En met een blaadje in hun hand op zoek naar het volgende kruispunt, coördinaat of uh, de GPS route. Oké. Okay. Uh, en speurtochten, dat is al heel lang een goede combinatie. Maar ze doen veel meer dingen. Ze doen creatieve dingen. Ze doen spelen. Ze doen uh, bezoeken van musea. We hebben best wel groepen die van verder weg komen. Die bijvoorbeeld ook leuk vinden om een dag naar uh, Amsterdam te gaan. En daar een museum te bezoeken. Uh, Amsterdam te bekijken. Ja. Uh, Haarlem is even zo favoriet. En uh, eigenlijk is het grootste uh, favoriete activiteit naar het strand gaan. Want dat vinden heel veel mensen nog heel bijzonder. En dat maakt... Denk ik ook dat Zandvoort een, of dat het naaldenveld een goed lopend scoutingkampeerterrein is? We hebben een prachtige locatie en we zitten in een prachtige omgeving. Hmm. Um, van welke leeftijd af is uh, scouting eigenlijk? Vanaf uh, vijf. Vijf jaar al? Ja. Oké. Okay, okay. En maken jullie zeg maar uh, groepen van vijf tot uh, zeven, ik noem maar wat, en van zeven tot, uh, tot zestien? Ik, uh... Nou, je, ga, je gaat de goede kant op. Van oh. 5 tot 7, van 7 tot 10, van 10 tot uh, 14, 15. Dat is ja, een beetje ja. per groep uh, afhankelijk. En uh, je kunt door tot uh, begin 20. Mm. En daarna hopen de scoutinggroepen natuurlijk... dat degenen die altijd uh, jeugdlid zijn geweest... ook nog uh, als uh, volwassenen aan de slag willen als... Leiding van een groep of als kookstaf. Want als je op zomerkamp gaat, dan is het heel fijn als een kookstaf meegaat. Omdat je je handen vol hebt aan alle activiteiten die je doet. Ja. Of op een andere manier bij de groep bestuur, penningmeester. Er is veel te doen binnen scouting. Zo, zo. Nou, dat hoor ik wel. En... Dat blijkt ook wel, want jullie hebben een, een, een, een 30 man aan vrijwilligers rondlopen. Natuurlijk niet allemaal tegelijk, denk ik. Maar daar kan je wel uit putten uit die bron. Ja, voor het naaldenveld hebben we ongeveer een groep van 30 man. Um, een van de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, is dat je een weekend in het voorjaar, een weekend in het najaar doet en een zomerkampweek. Hmm. Dus Benno, vanaf 5 augustus tot 12 augustus zit ik er samen met Guus en met nog een collega-staflid met Joyce. Mocht je langs fietsen, wees welkom voor een kop koffie. Ja. Uh, maar op die manier vullen we de, uh, de kampwacht weken in. En we hebben natuurlijk ook een bosbeheerteam. We hebben een uh, spelteam wat de speurtochten bedenkt. We hebben uh, een collega, of een, ja, collega die uh, de algemene zaken doet. Die zorgt dat uh, alle formulieren kloppen. Er is altijd wat te doen. Oh, ja. Goed, um, we gaan het straks met jouw zoon Okke hebben over de Halem Jamborette. Jij bent zelf ook wel eens bij zo'n Jamborette geweest. Die wordt eens in de vier jaar gehouden, dus uh, je zit er al een tijdje bij. Ja, uh, klopt. Hoe, hoe was het? Ja, leuk. Ja? <laughs> mijn mijn Jammeretten zijn al wat langer geleden. Leuk om te weten is dat de Harlem jambaretten is gestart op het Naaldenveld in 1972. Oh, ja? Ja. Voor de Zandvoorters is het geen onbekende. Piet Honderdos en Piet en Wil Honderdos. Die zijn ooit begonnen samen met hun directe stafleden met, het met de Harlem jambaretten Dat was in 1972. Om de vier uh, uh, jaar. En ja. nou zeg ik het niet goed. Oh, dat maakt niet uit. Uh, kijk, nee. niet, kijk niet uh, op een jaartje hoor. Dit is de veertiende keer dat hij wordt georganiseerd. Hij ja. heeft een aantal keren in uh, Bentveld georganiseerd. Ik ben daar zelf ook geweest in 79. Guus is daar ook in 79 geweest. Alleen ik was er als deelnemer. Guus toen al als uh, medewerker. Uh, dat was de laatste keer op Naalderveld, Want toen waren er de 1400 deelnemers. En nu zijn er 3500. En dat betekent dat je gewoon meer ruimte nodig ja. hebt. En die ja. ruimte hebben ze gevonden in Spaarwouden. En dat bevalt de organisatie goed. Ja. Ik heb er uh, daar nog drie keer meegedraaid als staflid, maar ben dus al enige keren niet mee geweest. Okke die gaat woensdag weer heen en die gaat als medewerker heen. Is hij klaar met douchen, denk je? Dan, dan ja, kunnen ja, we hem goed. gaan bellen. <laughs> Ik ga hem bellen en vragen of hij wil, uh, wil vertellen wat hij gaat doen op de Oké, okay, gaan wij naar ja. muziek luisteren.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 To have fun now, dig out them, dig out them, dig out them. I'm gonna make you sing. I wanna have some. Dat waren twee hits achter elkaar. Als eerste Teaspoon en uh, Sex on the Beach, uh, Benno. Ja, oh, ja, dat gebeurde echt. Ja. Achteraan uh, Kylie Minok en uh, Pardam. De nieuwe single van Kylie is weer helemaal terug in een uh, lekker plaatje uit de top 40. Wij hebben het uh, over scouting, ja. Ja, wij hebben het over scouting. En dan, uh, ja, de jambaretten, die uh, mag ook zeker niet ontbreken bij de scouting. Zeker niet. En um, die gaat 6 augustus van dit jaar, in wat Rudy al zei, de 14e editie gaat hij van start in het... Uh, in Spaarwouden, recreatiegebied, Spaarwouden, tussen Haarlem en Amsterdam. Twaalf dagen lang kamperen daar 3.500 scouts van 10 tot 17 jaar uit 26 landen. En wie daar naartoe gaat, dat is Okke. Okke, goedemiddag. Goedemiddag. Oké, um, nou vreug je erop. Ja, zeker. Dit is wel iets waar je naar uitkijkt, de scout. Ja, en, en, en er wordt binnen, zeg maar. De, want je gaat, denk ik, niet alleen. Ga je, zeg maar, met je hele scoutinggroep daar naartoe? Of ga jij daar in, als een, uh, iemand in een aparte functie daar naartoe? Nee, er gaan verschillende mensen van de groep heen, maar iedereen in een eigen functie. Oké, okay. en wat ga jij doen? Uh, ja, ik ga naar, uh, naar Team Mokki heet dat. Ja. En dat, en... Ja. dat is. Zeg maar, uh, het team waar uh, die verantwoordelijk is voor uh, de feestent met de bar, de snackbar en, oh. en de groepent. Die okker, die zit wel aan de goede kant, hè? Ja, ik heb, ik, ik heb wel mijn juiste plek gekozen. Ja. <laughs> ja, je moet altijd zitten waar eten en drinken is, okker. Dan zie je goed, hè? Ja, dan heb je het goed geregeld, toch? Ja, heel goed geregeld. Goed, en dan, en dan zit je twaalf dagen lang dat, in de, op deze stek. Ik zit er 2,5 uh, week. 2,5 week zelfs, oké. Okay, oké okay. uh, Maar buiten dat, uh, ga je dan ook andere dingen doen? Doe je met andere activiteiten nog mee? Nee, het is, e het is echt uh, alleen die drie dingen. En dan per dag heb je dan een andere dienst. De ene dag je, sta je uh, pikandel te bakken in de snack eraan. De andere dag verkoop je snoep en ijs... Mm. En dan sta je weer in de avond... Uh, uh, cola uit voor de kinderen. En als dan de kinderen weg zijn... dan mag de leiding en dan begin je met biertjes stappen. Ja, ja. Oh, kijk eens. eens. Uh, nou, ik zie Rob al kijken. Die, uh, misschien als je nog een plekje vrij hebt... Dan, uh... <laughs> dan wil hij graag op Ja, een klinkt heel goed. Ja, klinkt heel goed. Zeg, uh, Oké, die, uh, die um, ja, hoe, hoe gaat dat verder in zijn werk? Uh, de, de, die mensen komen denk ik allemaal met, met de trein uh, naar Spaan wouden toe. En, um, dan dat, de... dat, dat, dat, dat verschilt. Ze, kunnen, oh. uh, komen met, ze komen ook heel veel met heel veel van die grote bussen. Oké. Okay soms met openbaar vervoer, want sommigen komen ook... eerst met het vliegtuig naar Nederland... en dan met de bus van uh, de Jamborette... worden ze dan richting het Jamborette terrein vervoerd. Toen maar, en jullie met nog een eigen, eigen bus ook zelfs. Uh. Ja, meerdere. Meerdere, meerdere. Toen maar. En uh, je zegt, ze komen met het vliegtuig. Waar komen ze allemaal vandaan dan? Uh, ja, waar komen ze vandaan? Egypte, Israël, Engeland, Frankrijk, Canada, Amerika... Zo, wat leuk zeg. Ah, ja. En dan eigenlijk al die culturen komen dan op, op één terrein samen. Ja, ik dacht dat we ongeveer 26 verschillende nationaliteiten hadden dit jaar. Maar dat weet ik niet 100%. Ja, dat zegt het persbericht wel. Ja, ja. Dus dat, dat heb je helemaal goed. Um, en wat gaan jullie, gaan jullie ook allerlei dingen dan samen met elkaar doen? Met de deelnemers? Ja, ja. Uh, ja, er we zijn wel uh, overdag dat we wat activiteiten organiseren voor de deelnemers bij het Mokkie. Ja. Voor als ze even in hun planning een open gat hebben en wat te doen zoeken. Oké, okay, oké. Okay. En ik neem aan dat er een, een, uh, een openingsceremonie is. Zeker. Hoe gaat dat? Hoe ziet dat eruit? Uh, nou ja, dan, uh, dan hebben ze voor het Mokkie hebben ze een uh, heeft de organisatie een podium gebouwd. En het gaat altijd met een bepaald uh, thema. Ja. Dus dan heb je in het thema een hele podium versierd En dan, komen de dan heeft ieder subkamp zijn eigen personage. Hmm. En dan door middel van die opening worden dan de deelnemers in het, ver in het verhaal van het thema geleid. Oké, okay, oké. Okay. En wat is het thema? Uh, ja. Dat is een goede, hè? Dat is een hele goede. Uh, ik kijk even naar je moeder. Uh, trudy je enig idee? Ja, dat is The Making of. The Making-of. Okay. Channel 14. Oké. Okay. Ja. En, uh, nou goed, ja, nou, ik denk gelijk aan een film, The Making-of. Maar dat is natuurlijk ja. niet zo. Oh, er wordt, wel een, ja. uh, wordt er ook gefilmd? Hoor. Het, het, het heeft wel met, uh, een beetje met film te maken. Een beetje met uh, science fiction heeft het oh. te maken. Oh. Uh, Star Trek. Ja, het, uh, het zit wel in die richting. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, Rob die was... Uh, sorry, Trudy? Nou, misschien is het goed. Uh, Okke gaat natuurlijk als medewerker. En ja. uh, voor de deelnemers zijn er echt uh, volle dagen programma. Er zijn allemaal teams die daar programma voor voorbereiden. De trails, de hikes, uh, de aqua, water, uh, sports, crafts. Dus er is heel veel te doen. Alleen Okke moet dus gewoon al die dagen samen met alle andere uh, vrijwillige medewerkers hard werken. Ja, ja, precies. Um, maar goed, er is ook tijd voor ontspanning natuurlijk. Absoluut. Oh ja, Absoluut. Ja, ja, ja, ja. <laughs> dat twijfelen we niet aan. Ja, dat twijfelen we niet aan. En, en uh, een, hoop, een hoop lol. En een hoop lol, ja, zo is dat, ook. Uh, en, en we uh, krijgen er bijna een concurrent bij hè, dan, uh, Benno. Ja, uh, Want okker, uh, ja, de Jamborette krijgt ook een uh, station in de lucht. Een radiostation. Een radiostation. Ja, Wie, wist je dat, ook? Nee, dat wist ik niet. Oké, oké, oké. Nou, het is een uh, Jamberette-station en de roepletters zijn PA14 Jambo. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En uh, zo uh, gaan ze uitzenden op de VHF en de UHF. Hè. Dat is uh, dus gewoon uh, de FM-band en de VHF is dan weer uh, de tv-band. Even voor de professionals onder ons. <lacht> oké, okay, leuk. Ja, even kijken hoor. Uh, zondag 13 augustus van 1 tot half 5. Oké, okay, leuk. En dat vindt plaats op de, even kijken, gebranditoren. Zeg je dat wat? Gebranditoren, nee. Hmm. Nou, oké, okay, waar verheug je eigenlijk het meest op? Die waar verheug ik het meest op? Ja. Uh, ik vind de grote disco in Mokje altijd wel leuk. Oké, okay. het oh, is niet de eerste keer blijkbaar. Uh... Nee, het is de tweede keer. Oké, okay. dat heb je de eerste keer mogen doen? Ook het mokkie. Oh, <laughs> dat, is, uh, dat is het kind van jou, geloof ik. Hè? Ja, ja. Eten en drinken. daar. Uh... Maar kon je eigenlijk vrijwillig uh, intekenen op deze functie, uh, Okker? Want, uh, of of uh, is het je gewoon toegewezen? Nou, ik zat natuurlijk vorig jaar ook in het mokkie. Dus zodra de, de inschrijvingen uh, bijna open gingen, kreeg ik al appjes van... Oké, zou je dat jij weer, weer in Mokkie willen? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Want een beetje hetzelfde team iedere keer is op zich ook wel lekker. Want dan weet je ook wel een beetje wat je aan elkaar hebt, natuurlijk. Ja, snap ik, snap ik. Dat, is altijd, dat werkt ook een stuk, stuk makkelijker. Dus, ja. uh, en je moeder vertelde, uh, Okke, dat er nogal wat relaties ontstaan binnen de scouting. Uh, hoe zit het bij jou? Relaties? Relaties, <laughs> ja. <laughs> Heb je al een vriendinnetje? Daar, via de scouting? Hey. Nee, nee, nog niet, maar dat, maar dat gebeurt inderdaad wel genoeg. Oh, genoeg? <laughs> nou, ook okay, we wensen je heel veel plezier de komende 14 dagen vanaf uh, 6 augustus. Dat is natuurlijk uh, uh, vandaag ja, over, er... over een week, hè? Ik ben er het tweede al. Wat zeg je? Want je bent er? 2 augustus al. Oh, je bent er oh, volgende de... week dinsdag is nee, dat ik... toch? Ja, dat is ja. al. Ja, ja, ja, ja. ja. Oh, Wo dat is... Nu, nu net terug van Kamp en douchen en je tas alweer pakken. Dat doe je goed ook. Ja, zonder veel ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, in ieder geval een heel goed weekend. Dankjewel voor dat je wilde uh, meedoen in deze uitzending. En uh, Trudy natuurlijk ook. Dankjewel. Ja, je, jij, Benno, ik afgelopen. hoor net uh, de radio-uitzending die op het uh, Haarlem-Jammeret is... dat is op de bezoekersmiddag. Want die is zondag 13 augustus. Dus mocht je willen kijken... Ja. je kunt als bezoeker zondag uh, 13 augustus in de middag... Uh, naar het Haarlem-Jammeret-trein komen moet je wel entree betalen, maar dat is de schappelijke prijs van 5 euro. En dan krijg je ook een mok erbij. En dan kan je natuurlijk die fantastische radio-uitzending daar gaan beluisteren. Zo, nou hoor je dat Zeker dus weten. Nou, ja. dat gaan we doen hè, Benno, toch? Een, ja, dat gaan we doen. En dat is een, een hele leuke tip voor de luisteraars. Ja. Eh, dankjewel. Eh, als het, zeker als het niet zo heel erg warm is, is dat natuurlijk ontzettend leuk. En natuurlijk al die nationaliteiten bij elkaar. Waar vind je nog zoveel vrede op aarde? Hè? En waar word je zo vrolijk van? Ja. Zo begonnen we. Zo begonnen, dankjewel. Nou vind je mij vrolijk van, hoor. Ja, ja, ja. Nou, dat is van eh, dit. En dondert en het blikselt en het redenmeters, bieren en vortjes, pompen.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 in de Geniet met volle teugen, druk de te dag zo zoveel je kan. Het onderwerp, bliksem, het derde, regen, meters, bier, het hokjes, pompen of verzuipen, als de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulk een tijd tot nooit te leuk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 Ja, dat was uh, Guus uh, Meelers in het uh, dondert en het bliksem. Ja, als, nou, uh, de, het niet, als, als, als de kleintjes uh, weg zijn, dan regent het uh, meters bier uh, oh, daar, dan... denk ik, op de scouting. Ja, ja, ja. Ja, ja nou, toch? Een klein biertje, wordt een, dat zei ook al, zeker wel, zeker wel, zeker wel. Hij zit aan de goede kant, toch? Ja, wij, eh, precies, precies. Nou, helemaal goed. Um, nog even de evenementen. Ja, mooi ja, ja. evenement vanavond. Een uh, Amsterdamse festival. Ja. Het Wapen van Zandvoort, daar is Davy Bindervoet en Tonia. Uh, even kijken, wie hebben we nog? Uh, Lauren Hardy natuurlijk, uh, in de Halterstraat. Quentin Grifts, S. van Velsen, Mike Dam en Angelo Kok. Die komen daar allemaal optreden. Hebben wij S. van Velsen niet uh, ook gehad uh, in ons programma samen met Fred? Volgens ja. mij wel. Oké, okay. ja, ja. Nou ja je, dat... Volgens mij kwam die dame uit uh, Amuiden, maar goed. Oké, okay. nou ja, dat is hartstikke leuk. Uh, anders uh, bij, uh, bij Vier en Zin in, ook in de Halstensraad... Tony Andersson, Roy Meijart, Mark Velderman, John Keijer, Marro... Reiters en Sophie Middenboog, die komen daar allemaal op treden. Dat is een druk programma, zeg, bij vier. Uh, en ik neem aan dat het buiten is, want binnen wordt het een beetje krap. Ja, het is buiten. Oh, ik wou zeggen. Je hebt ruimte genoeg, uh, uh, uh, nou ja, het was, In de Haltestraat. Ja, de Haltestraat. Maar ja. die staat wel helemaal vol hoor. Dan. Ja, ja. Nou ja, Mio het Plein, Brazé, de Eet op Kerkplein. En Wilfred en DJ Erwin, die uh, spelen ook allemaal. Dus allemaal in het uh, genoeglijke... Uh, Centrum van Zandvoort, daar uh, gaat het allemaal gebeuren. Op het Kerkplein uh, begonnen om drie uur vanmiddag al. Zo. Nou, wat een... En uh, de rest van de podia is uh, om uh, acht uur. Dus kun je al lekker een dansje gaan doen. Nou, 3 augustus is er weer een cadeaumarkt op het Badhuisplein. Uh, eens even kijken. We hebben natuurlijk de Candlelight concerten bij Paal 69. En nou Dan had ik vernomen dat dat mogelijk niet door uh, zou gaan. Oh, vanwege de regen? Ja. Ja, ja. Nou ja, het staat hiervoor nog gepland voor 3 4 augustus. Dus houd de media in de gaten. Uh, het is, uh, de, um, ik hoor wel heel veel positieve reacties uh, over dit initiatief. Want het is natuurlijk heel, inter, uh, ja, is natuurlijk heel romantisch. Uh, klassieke muziek aan het strand. Maar het weer moet wel een beetje Is dus Als het weer in kracht 6 is en het, uh, de bladmuziek <laughs> waait weg... dan, dan, <laughs> dan is het effectzielig. Nee, dus, uh, hou, uh, hou de agenda's in de gaten of het is doorgaat die... of niet. Ja, ja, ja. Oké, okay, uh, dat is uh, nou voor deze week. En op het circuit is natuurlijk helemaal niets te doen... want we zijn aan het opbouwen. Nee, ik wilde van de week even tanken daar op het circuit. Ik kwam er niet meer op. Oké, okay, nou ja. Nee, het uh, is uh, helemaal afgesloten. Nu en, al, uh, he? ja, ja, ze zijn ook al bezig met uh, de camping uh, volgens mij van uh, 538 om uh, dat uh, op te bouwen. Oké. Okay. Nou, uh, al die uh, golfkarretjes zie ik weer uh, voorbij rijden op de weg. Ja, het is grappig dat je daarover begint. Want uh, vandaag uh, was op verschillende media een heel verhaal... bijvoorbeeld op nu.nl en op ad.nl uh, verhalen over dat de campings... Uh, nog niet helemaal vol geboekt zijn uh, voor de Grand Prix in en rondom Zandvoort. In Zandvoort zijn hotels uh, over het algemeen wel vol aan uh, de campings. Maar rondom het dorp zijn er nog verschillende campings die plekken over hebben. Ja, nee. er zijn nog een paar kaarten verkrijgbaar. Even kijken op dutsgp.com. Oh, oh, daar ook nog zelfs. Okay. Nou, Zeker. Ja, een duinkaartje kan iedereen toch wel krijgen. Dus, uh, geeft helemaal niks. Ik zou zeggen, ga je onder het hek door. nee, oh, ja, Dat kan niet meer. Uh. <laughs> dat was vroeger. Ja, dat, dat was vroeger. Gaat ja, ja, in het hek ja. en uh, naar binnen. Zo is dat. Oké, okay, tot volgende uur. Dus zijn we er weer met uh, onder meer, uiteraard uh, Marco Temes. Eh, ja, de laatste van ja. de maand. Ja. Een uh, stukje poëtie? Ja, ja, ja, inderdaad. Tot zometeen. Ojoï. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. A uh -huh. ta santé, à tes amours, à ta folie.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 Je t'aime aussi Et depuis bien plus longtemps que lui Voici les clés de ton bonheur Il n'attend plus que toi la la la la.